Jan van de Putten met het NOS-journaal. Het is opvallend rustig bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Sinds woensdag hoeven migranten niet meer te worden overgebracht naar noodopvanglocaties in de buurt, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In het aanmeldcentrum is ruimte voor maximaal 2000 mensen. Afgelopen jaren werd dat aantal vrijwel voortdurend overschreden. Eerder bleek al dat er op dit moment relatief weinig asielzoekers naar Nederland komen. Bovendien is bij het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen een noodopvang met plek voor, met plek voor 1450 mensen heropend. Premier Schoof gaat komende week niet naar de klimaattop in Azerbeidzjan. Op X zegt hij dat hij in Nederland blijft vanwege de grote impact van de rellen in Amsterdam. Maandag overlegt Schoof met leden van het kabinet, dinsdag met Joodse organisaties. En binnenkort is er ook een kamerdebat over de rellen. In Beverwijk heeft de politie 800 kilo zwaar professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het was opgeslagen in een huis. In welke straat het was, wil de politie niet zeggen. Wel dat het enorm veel schade had kunnen veroorzaken. De Italiaanse stad Pompeii gaat proberen het massatoerisme in te dammen. Met ingang van volgend weekend zijn er maximaal 20.000 bezoekers per dag welkom. Toegangskaarten worden voortaan op naam gezet en er wordt gewerkt met een tijdslot. Op die manier moet het archeologisch erfgoed beter worden beschermd. Poppea werd in de eerste eeuw na Christus door een vulkaanuitbarsting verwoest en bedekt met een dikke laag as en lava. Zo'n 300 jaar geleden werd de stad bij opgravingen teruggevonden. Afgelopen seizoen trok de stad een recordaantal van 4 miljoen bezoekers. Het weer nog vanavond en vannacht vrijwel overal bewolkt. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt er wat lichte regen, misschien in het zuiden wat zon. En het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooyen van de ANWB. In Noord-Holland loopt het nog vast op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoppen de die we meer heb je kwartier extra nodig vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Als al jong toen ik mijn eigen droom de volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. Ik kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Ik stond achter of soms te snel op mijn eigen benen. Ik wist niet altijd raad met mijn gevoel, maar toen ging ik rechtop op mijn doel.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 De weg weer teruggevonden, maar met jou was ik dikwijl. Achteraf gezien was het met jou.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 Gaat niet voorbij, de hele wereld nog gaan zien Wordt altijd onbereidbaar, over alle grenzen heen Haar niets te dromen achterna Want als ze danst, voelt alles anders En wat ze voelt, gaat niet voorbij Gelooft haar hart er nog steeds in Wat als ik nu eens overnieuw begin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 Je, want je had wel duizend keer gezegd Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je Toel zeg het maar wees niet bang Want ach je kent me al zo lang zijn jouw woorden Die ik zo graag geloofde Maar jij kletste alles door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 TV Spijt. En ik zal je nooit vergeven, dacht dat je eerlijk was. Maar je had geen zijbehaar. Wach nu ben ik klaar met jou. En hier sta je dan met tranen in je ogen. Ik heb niet dat. je. Zeg dat je van me of ik mezelf iets Is dat de grootste Denk ik dat Je gaat me deur voorbij. Ik lieg niet door. Mijzelf is wijd. de grootste fout. Denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt niet. Voorbij. En is nu voorbij. Is dat de grootste de dat Denk ik dat ben jij. Een me Je gaat me deur. Voorbij Ik roep verliefd je na, mijn hart gaat sneller slaan je hoort me niet, doet of je mij niet ziet Je maakt me gek, ik heb ook al slaap gebreid Waar moet ik nu naartoe? Word jij dit ook niet moe? De kriebels heb ik in mijn maag Sinds ik jou zag, heb ik nog maar één vraag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 Zou met jou wel een willen eten, waarbij je zijn niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen, genieten van je lach en van zoen. Ik Zou met jou wel een willen eten, gewoon genieten, lol beleven. Gewoon van je houden dag en nacht en knuffelen en Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM Wat is er toch gebeurd Dat het zo kon lopen Ik, kon lopen. Ik mis je elke dag hier Als de laatste tijd ben ik een beetje in de war Ik denk de hele dag alleen aan jou Ga er door net iemand anders winkelkar Ik denk de hele dag alleen aan jou En op het werk verschijn ik zonder kling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 ja. Oh, oh, oh, ik heb de liefde in mijn bol Vlinders in mijn buik en mijn hart als slaat op hoog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 Mijn leven kwam. Onder de mooiste sterrenhemel Die zon vloog voorbij zo vliegensvlug. Als ik mijn ogen sluit dan wil ik snel weer terug Naar die eerste avond Dan was je weer Nog met mij. Hey, je kijkt maar je ziet me niet. Je blijft altijd mijn favoriet. Je bent de rijkdom en ik bied. Wat heb je nodig om te zien? Dat ik je nodig heb misschien. Worden we samen honderd tien. Ik laat je nu niet meer gaan. Nee, geen denken aan. Je bent Als ik eindelijk hardop op, laat ze nu niet meer gaan. Nee, geen deken aan. Je bent nooit meer alleen. Oh, ja vertrouw me, want als je valt, vang ik. Ook sterk voor mij. Zoveel dagen, zoveel tranen. Maar verdriet niet in verdriet. Hou je sterk wij doen dit samen. Zolang jij mijn kracht nog ziet, zie ik nog meer kracht in jou. Weet dat ik op jou vertrouw. Ook al stoort ik in elkaar, dan weet ik dat jij mij weer baart. Want ik weet wat je kan. Oh. Na na na na na na na na. na Leg oh, oh, oh. wijs me de weg als ik het niet meer weet Want al het negatieve maakt je positief Ja, dat is waar het om draait Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij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 Ze nog drogen, maar dat hoeft ineens niet meer. Laatste tas in de kofferbak, een laatste blik naar mij. Terwijl je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan. Ik zou zeggen, wil je niet kwijt en toch laat ik je gaan Man, man, man, man, man, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Wat kon ik nog proberen? Ik weet dat je me vermijdt Berichten, maar de vinkjes bleven grijs Een laatste tas in de kofferbak één laatste blik naar mij Voordat je wegrijdt En ik zou moeten rennen Toch blijf ik hier staan Weet niet eens wat ik moet zeggen En toch laat ik je gaan Man, man, man, man, man Wat heb je nou gedaan?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 Wat geweest is, is geweest, vieren we het leven en een feest, samen met jou. En het is nog goed gekomen, en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest, vieren we het leven en het feest. Ik zat in een verkeerde wereld Het was drugs en rock'n'roll Vechten om te overleven de Verkeerde tijd De verkeerde rond. Totdat jij kwam op mijn pad Als een engel in mijn hart Vergaat ik het verleden Omdat jij mij Weer toekomst gaat.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 Op mijn heupen, ik kom langzaam aan op gang Stilstaan is geen optie, de nacht die is nog lang Ik voel je handen op mijn kont en ik laat me lachend gaan We dansen tot het zonlicht roept, kom de dag bleek aan. Dromen. een stapje dichterbij Het is een gevoel en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 Aan. Ze heel even staan, mijn kans ik moest het grijpen. Met een ogen helder blauw, een glimlach van een vrouw, is moeilijk te ontwijken. Zo werd een nacht al snelle dag, het tovert door die lach, ja het was echte en lange en al zo lang opgewacht een vrouw uit duizend bloemen